Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dode in het midden van Italië is verder opgelopen tot 247. Honderden mensen raakten gewond, enkele duizenden zijn dakloos. In de zwaars getroffen dorpen is geen huis onbeschadigd. Veel huizen zijn ingestort. Afgelopen nacht hebben reddingswerkers gezocht... naar overlevenden van de beving van gisternacht. Op sommige plekken werd gezocht met graafmachines. Op andere plekken ging dat met de blote hand. Premier Renzi houdt vanochtend crisisberaad met zijn kabinet. Waarschijnlijk wordt voor het gebied de noodtoestand uitgeroepen. Mensen die de verzekering oplichten en worden betrapt... krijgen voortaan een boete van 532 euro. Dat zijn de onderzoekskosten die de verzekeringsmaatschappij moet maken... zegt het Verbond van Verzekeraars. Vorig jaar werden 8000 mensen betrapt... die bij de verzekering bij elkaar voor 79 miljoen euro hadden opgelicht... De boete komt bovenop andere maatregelen die verzekeraars kunnen nemen. Zo kunnen ze alle uitgekeerde bedragen terug eisen en klanten royeren. Dit jaar zijn bijna 1400 examens en rekentoetsen... geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard door de inspectie van het onderwijs. Het zijn er flink meer dan vorig jaar. De examens werden bijvoorbeeld afgekeurd... doordat de school niet de juiste hulpmiddelen bij de examens had uitgedeeld. En de bevolking van Colombia mag zich op 2 oktober uitspreken... in een referendum over het vredesakkoord tussen de regering en guerrillabeweging beweging FARC. Als de Colombianen instemmen, komt er een definitief eind aan een strijd van meer dan 50 jaar... die aan ongeveer 220.000 mensen het leven heeft gekost. Het weer nog, het wordt opnieuw tropisch warm met lokaal 35 graden. In de middag aan het strand Wind van Zee...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 Dis moi où est tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.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 J'ai mes doigts Vanuit de studio op de Tolweg uh, heten wij iedereen uh, in Zandvoort. En iedereen die luistert, uh, van harte welkom bij onze Goedemorgen Zandvoort-programma. Deze week uh, is de techniek in handen van Thomas de Jong. Hij zal ook uh, voor een groot gedeelte voor de muziek zorgen. Dus het, zal, uh, het, het klinkt ook jong. Gezellig, jong. Thomas, dankjewel. De redactie deze week was in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie was in handen van Gerry Rutte. Uh, de koffie wordt ook uh, geschonken door uh, Gerry Rutte. En, uh, dus iedereen die wil komen kijken, luisteren naar de radio... die is van harte welkom op de Tolweg nummer 10. presentatie vandaag is in handen van Henny van der Leden. En Irene de Jaeger. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Zandvoort. Ja, waar gaan we het over hebben vandaag? Ja, we hebben een paar uh, leuke onderwerpen. We hebben Zandvoort uh, Masters Weekend en de Historische Grand Prix. Daarvoor komt Erik Weijers... We hebben, ook niet onbelangrijk, de toegankelijkheid van de duinen voor uh, driewielers en voetmobielen. Gert Tonen van de PvdA komt daar. En ook, uh, toch ook wel spannend, de financiën van de reddingsbrigade. Oh ja. Daar wil ook iedereen natuurlijk van alles van weten. Uiteraard. En dan als laatste, voor het nieuws hebben we de tent... Oh nee, wacht even, we hebben een wisseling, sorry. We hebben de Jutterskofferbakmarkt uh, op 28 augustus. En daarvoor komt Roy van Buringen. En ja. dan hebben we nieuws. En dan hebben we nieuws. En dan komt na het nieuws... en ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik nu een klein beetje het kwijt ben... is de mindfulness... Die gaat gewoon door. Die met, gaat gewoon door. Met Marilene, Marilene Soré van uh, Prezes. Oh ja. Die komt praten over een training voor Zandvoortse mantelzorgers. En dan komt uiteraard uh, de... Uh, Tentoonstelling Historische BMW Race voor Zandvoorts Museum... komt dan daarna, neem ik aan. Ja. ja. En dan hebben we als laatste een update over de windmolens. Uh, Esther Jansen komt daarover spreken met ons. En ja, uh, ik, ik, ik ben gisteren even langsgelopen op de boulevard. Langsgelopen? Uh, nou ja, langsgelopen. <lacht> ik heb even, even gesproken ook met ze. En uh, uh, er werd eigenlijk... Er zou geschilderd worden, maar... Nou ja, daar had ja, ik dan op dat, dat moment... Een, uh, Even geen tijd voor, maar... Uh, Want ik heb uh, twee middagen gestaan ja, in een keurig oranje hesje... en dan val je wel op natuurlijk. En vragen in discussie over mensen, met mensen om te vragen... of zij een handtekening willen zetten. Ja. Met die twee middagen zou ik bijna een boek kunnen vullen. Dat is, ja. dat is boeiend. Dat je daar aan leuke, hele leuke dingen... maar ook wat minder leuke. Ja. Nou ja, dus, ik, dat ik, dat bij sommige mensen leeft het en bij anderen helemaal niet. Uh, ik denk ook dat mensen nog steeds niet realiseren wat de impact is van als dat er straks komt te staan. Want wat je nu ziet is niets vergeleken met wat er straks voor je hoofd komt. En als je nu al s'avonds langsloopt op een heldere avond... en je ziet die rode disco ro lichtjes daar flikkeren aan de horizon... dat is werkelijk afschuwelijk. Dan ja. nou, moet je je voorstellen dat dat dus nog twee keer zo groot is... twee keer zo breed, twee keer zo hoog... Ja. En dat komt dan gewoon s'avonds voor je hoofd. Nou, In een het van is... de andere dingen die ik gisteren ben tegengekomen... zijn heel veel vragen van uh, bezoekers. En uh, daar weet Esther uh, ook een goed antwoord op. Dus ik denk dat al die vragen die wij inmiddels verzameld hebben... Wij gewoon straks... gaan we straks aan Esther, Esther vragen. vragen. Ja. En dan uh, weet heel Zandvoort nu hoe het zit. Precies. Nou, we, gaan, uh, we wachten even op Erik Weijers. Die is uh, een klein beetje verlaat. Uh, we gaan vast even kijken naar de agenda van uh, deze... Uh, aankomende periode. Nou, uiteraard. Uh, praten we natuurlijk met Erik Weijers over het uh, circuit. En dan is er nog in het uh, Zandvoorts Museum de expositie Amsterdam Beach. Die duurt nog tot 21 augustus. Dus dat is uh, dit weekend, hè? Dan is het klaar. Oh, kijk, daar is Erik. Uh, we ja. gaan, we gaan, Erik kan even rustig binnenkomen, dan praten we nog even door. We gaan door. nog even doorpraten, want tot en met eind augustus... is de schilderijen-expositie van uh, Jan Smouter bij Pluspunt... in de Vlemingstraat. En welkom. <laughs> Hij zit er inmiddels, ver ben je? Kun je al uh, meteen... Jazeker. Oh, goedemorgen nou, allemaal. Goedemorgen. Goed. Ja, je moet, ik denk dat je hem iets omhoog moet doen. Zo, en dan, zo, ja, dan blijft hij hangen. Precies. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Ja, het is altijd uh, rennen, rennen, rennen. Hè. Ja, veel te doen op zo'n dag. En ja. dan goed uh, naar her even rennen. Net de kwalificatie van de Formule 3 begon. Dan werd je weer even opgehouden en dan ontgaat het tijdje eventjes. Maar goed, ja. Ja, maar we, zijn, maar... we zijn er alsnog. Je bent er. Alles gered, behalve de eerste en mijn vader altijd. De <laughs> Daar gaat het om. Maar uh, vertel. Ja, we hebben de Zandvoort Masters dit weekend. Uh, eigenlijk al sinds 1991 uh, een groot evenement hier op het circuit. Uh, vroeger de Marlboro Masters stond het bekend om. Nou, dat, uh, om wel bekende redenen mag die naam niet meer gebruikt worden. En mag het ook niet meer gesponsord worden door, door Marlboro. Maar het evenement bestaat nog steeds. En uh, nu al voor het tweede jaar uh, op rij in combinatie met de ADAC GT Masters. Een uh, toonaangevend GT kampioenschap in Europa. Met name Duits georiënteerd met ook... Duitse autofabrikanten die daarin actief zijn. Een uh, heel mooi veld ook met hele bekende rijders erin. Dus uh, ja, volle bak, ook Formule 4 erbij. De Renault Clio Cup uit uh, Central Europe uh, rijdt. Uh, we hebben ook nog een klas met um, uh, toewagens, de TCR Duitsland. Kortom, ja, er is van alles te doen. En, uh, ja, het is ook lekker raceweer. Is dit ideaal weer? Dus, uh, ja, vandaag is, die, wel... is het, ja. Weer, ja, vandaag is het weer? perfect weer. Ja, vanmorgen ja. ziet het er helaas wat minder uit. Ja. Maar ja. goed, we zitten aan de kust. Dus we weten ook, in Zandvoort wil dat nog wel eens meevallen. Dat het alle kanten op en, kan en, uh, overwaaien. De voorspellingen zijn in ieder geval niet dusdanig dat het uh, de hele dag zal regenen. Okay. Dus, uh, ja, en misschien is het daarom ook wel leuk voor het spektakel natuurlijk. Als er af en toe zijn buiten op er dus een keer een slippertje ja, op de baan? En, uh, en dan, <laughs> nou, ja, dan wordt er ook misschien wat meer ingehaald. Hè, dan komt dat meer op strategieën. Op, op, op rijkunst ook aan. De ja. beheersing. Dus er kan nog wel eens wat uh, mooi spektakel gegeven. Ja. Um, de historische Grand Prix komt er ook aan. Ja. Wat, wat zit twee er weken. in de pen daar? Want het, ja, uh, heel veel. Te veel om eigenlijk op te noemen. Dan kunnen we kunnen er denk ik wel een uur over praten hier. Ja. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk... Uh, races met uh, zeg maar oude Formule 1 auto's. Uh, het VIA Formule 1 historisch kampioenschap komt weer. Uh, Sportscursus Le Mans auto's uh, van, uh, van vroeger tijden... Uh, heel veel Tourways, GT's, uh, Formule 3, twee tweeklassers. Uh, heel veel mooie demonstraties. Het uh, Porsche is een van onze hoofdsponsoren vanaf het eerste jaar eigenlijk. Uh, hebben prachtige auto's uit het museum laten die komen die ook gaan rijden. Het zijn echt auto's waarmee ze bijvoorbeeld de 24 uur van Normand hebben gereden in de jaren 70. Uh, uh, in Amerika hebben gereden die eigenlijk nog nooit in in Zandvoort hebben gereden. Die komen nu voor het eerst. En dat zijn geweldige machines. Het is dus echt uniek om, om die te zien. Yeah. Uh, daarnaast ook een, uh, een hele unieke race van, uh, van BMW. BMW bestaat dit jaar 100 jaar. En uh, die vieren dat eigenlijk het hele jaar door met wat, uh, wat bijzondere activiteiten en evenementen. En Zandvoort hebben ze ook gekozen als een van die locaties om dat te vieren. En dat doen ze met een speciale race, waarin ze uh, stil ze met het feit dat 50 jaar geleden de BMW 2002... dat was een hele succesvolle BMW race uh, toerwagen yeah. En de BMW 3 liter CSL, uh, was ook een, die was een iets latere periode. Die laten ze samen te gaan racen. En dat is een veld van 26 auto's wat nu uh, bestaat. En uh, dat gaan ze dus wordt een complete BMW. Dat is uh, een 100-jarige BMW jubileumsrace. Uh, uh, dus die zal ook heel veel aandacht gaan krijgen, ook internationaal. Dat is heel ja. leuk. En uh, ook wat ook heel leuk is, is dat al die BMW's... die gaan ook meerijden in de parade op, uh, op zaterdagavond naar het, uh, naar het centrum. Dat, dat is natuurlijk ook een vast, uh, vast onderdeel. Ja. En, uh, wat is de route? Nou, de route is, is vrijwel identiek aan vorig jaar. Hè, dus dat betekent van het circuit via de Vaspijkstraat over de Engelbertstraat... eh uh, en dan een klein lusje om... Uh, om uh, bij het casino rechtsaf over de boulevard om iets meer ruimte in de, in, de, in de stroomauto's te krijgen. En dan via de rotonde hoge weg naar beneden. straat in, Haldenstraat weer omhoog. En dan nog een keer dat rondje via de zee naar de Engelbertstraat. En dan worden auto's ook geparkeerd. De BMW's die komen allemaal op het gasthuisplein te staan bij het museum. Oh ja. Want ook in het museum is een tentoonstelling ja. over 100 jaar ja. BMW. Ja. Dat is ook heel leuk. En alle andere overige auto's die komen gewoon door door verspreid. Dus door de Haldenstraat, op het kerkplein en door de kerkstraat. En, uh, en daar, de, ga, daar worden ze dan ook neergezet om, om mensen... De, ja, er kunnen de mensen die ook bekijken allemaal. Ja, ja, dus als je eerst langs de route hebt gestaan... en de auto's zijn, kun je daarna naar het centrum komen... om uh, ze ook nog van dichtbij te bekijken. En uh, nou, de parade gaat om half acht uh, ongeveer van start vanaf het circuit. En ja, dan dus zijn een kwartier aan het rijden. Dus vanaf kwart veraf staan die dan in het centrum opgesteld. En om negen ja. uur dan zullen de meesten wel weer richting het circuit zijn. Ja. Uh, want ze moeten komen onder begeleiding terug. Uh, om uh, voor Het geluid donker. van deze... Race. Ik, ik woon op de hoek van de Zeestraat uh, bij de Engelbedstraat. En de, uh, dat, dat geluid, dat is, ja, dat is zo uniek. <lacht> dat, dat komt zo binnen bij je. Als je moet dat is je wel anders van houden. dan alle andere ja Waanzinnig je? is het. Ja. Waanzinnig. Ja, het, is te, het is echt nog puur en intens. Ja. Is het. Ja. Ja. Ja. Heel Correct. mooi. Ja, ja. Ik vind het uh, van altijd een En feestje. ik begrijp dat is dit weekend, hè? Nee, dat is over twee weken. Over, over twee, twee weken? weken. Ja. Ik zie bij de agenda, zag ik... Uh, Sorry. Ja. Nou, dan hebben we dat niet goed. Maar dat geeft niet twee weken. <laughs> dit weekend zijn de, de Zandvoort Masters. Ja, nee, dat is dus, uh... mijn fout. Ja, de Zandvoort Masters ja. dit weekend en de Historische Grand Prix over twee. Ja. De, de, de, de race van dit weekend, is dat ook nog een kwalificatie voor een andere race? Of, of, nee, nee, dat niet. Nee, dat, dat is, de, dat is eigenlijk zicht. het unieke van die, van die Masters of Formule 3 race die wij organiseren. Uh, met Formule 3 wordt in Europa een Europees kampioenschap gereden. Die hebben onder andere ook met ons tijdens het DTM weekend gereden. Uh, dat zijn tien weekenden en dan kun je ook als rijder, he, uiteindelijk is, de, is degene die het beste heeft gepresteerd over die tien weekenden, die is uiteindelijk Europees kampioen bij de Masters hier op, op Sanford en zo. Dat is maar één wedstrijd. Dat was eigenlijk twee vanmiddags kwalificatiewedstrijd die de startopstelling voor de race van morgen... Had, maar eigenlijk telt alleen de race morgen. Wie daar als eerste over de finish uh, uh, komt... die wint de titel Master of Formula 3. Dus hetzelfde als dat je oh, ja. Wimbledon komt winnen voor tennis. Uh, en zo kun je ook de titel Master of Formula 3 winnen op Zandvoort. Dus het is niet een serie van wedstrijden, het is maar één wedstrijd die is morgen. Wat het ook uniek maakt is dat uh, alle rijders op banden rijden... die ze niet kennen. Ze rijden uh, op een ander merk band... Dat ze in het Europees kampioenschap. Krijgen ze die dan? Ja, die krijgen ze aangereikt? van ons uitgeraakt. Via, via Kumo. Dat is onze bandenpartner bij de Masters. Die hebben een speciale band ontwikkeld die niemand kent. Dus iedereen gisteren dus, eerst eerste ging rijden. die, ja, die moest het dus eerste is, is het wennen. en natuurlijk ja. de afstelling zoeken. De kwalificatie, de, de, de oefentijd is heel beperkt. Twee keer en een half uur testen gisteren. en uh, vanochtend dan de kwalificatie. Dus eigenlijk hebben ze maar. Anderhalf uur misschien kunnen rijden op die banden voordat ze, nou eigenlijk een uur voordat ze de, de kwalificaties hebben moeten zetten. En dan vanmiddag meteen de race in. Dus ja, dat maakt het allemaal wel spannend. Dus dat geeft ook weer, uh, dan zie je dus echt ook wie echt ja. een grote sterke wordt. Ja, wie je talent heeft. Hè, om, de kwaliteit de komt dan wel duidelijk ja, naar boven ja, bij. We hebben uh, de twee geleden nog met Max Verstappen gezien, die ook aan die race meedoen En hem ook glansrijk won. Ja. Dus, hebben uh, jullie een favoriet dit keer? Uh, nou, er zijn een aantal, uh, aantal toch wel hele sterke rijders die mee kunnen doen. Graham Elliott, dat is, die rijdt voor het Nederlands team van Amersfoort. En ik denk dat die wel een van de kanshebbers uh, is. Ik weet niet, de kwalificatie is nu net afgelopen op het circuit. Uh, dus ik weet niet hoe het uiteindelijk geëindigd is. Maar het zou helemaal goed, uh, zo goed zijn dat die op Pols staat. En dan misschien toch nog een Nederlands tintje ook uh, met die race. Dat een Nederlands team en Want een Nederlandse, de Nederlandse deelnemer hebben we helaas niet dit jaar. Dus, uh, niet? Nee, er nee, geen Nederlandse rijder mee. Nee. Ah, Oké. Okay. Nou ja, jammer. Spannend. Ja. Um, ben je ook nog in het museum uh, geweest bij die uh, tentoonstelling? Nog niet, stelling? nee. Want die wordt volgende week vrijdag geopend. Volgende week oh, vrijdag ja, om 4 uur is kampus. de opening. Ja. En daar ben ik er zeker bij, want ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat worden. Ja. En uh, ik vind het ook echt heel mooi en ook heel leuk, ook voor het museum... dat, hè, dat ze ook de ondersteuning van, van BNW erin gekregen hebben... om allemaal unieke materialen ter beschikking te stellen voor, uh, voor die tentoonstelling. En het is ook nog leuk dat zeg maar, alle foto's die ze beschikbaar hebben... die worden aan het afloop van de, van de tentoonstelling worden die verkocht of geveild. En de opbrengst van het gaat naar een goed doel. Dus ja, dat is ook nog eens een keer. Altijd prima. Heel leuk. Ja. Ja. Verwachten jullie veel mensen? Uh, dit weekend of met ja, dit, weekend? Nee, dit weekend, ja. Uh, ik, ik schat in dat we morgen rond de 15.000 bezoekers op het terrein zullen hebben. Dus het is het gezellig druk. Ja. Er zal een beetje van de weer afhangen, natuurlijk. Maar zoals ik zei, daar hebben wij goede. Maar handen. het is een open situatie op de, op de paddock, zeg maar. Uh, ja, nou de, nee, de, zeg maar, uh, duimkaarten zijn uh, gratis te downloaden via onze website. Oh ja. Dat is wwwcircuit Dus er zijn gratis duimkaarten te downloaden peddo-kaarten uh, zijn aan de kast te kopen... en die kosten 20 euro voor een dagkaart. Nou, dus, uh, nou het is heel grappelijk. Voor een dagplezier is dat uh, voor de, de meeste kinderen mannen. Kinderen tot 14 jaar doen? betalen de helft. Dus ach, nee. Er was natuurlijk voor uh, het, het, het Max Verstappen-verhaal een uh, speciale tribune gebouwd. Hè? Die, die, staat die er nog? Jazeker, er staat nog een tweede tribune, ook inderdaad op de, op de perrok. En uh, natuurlijk hebben we ook nog de hoofdtribune, die, uh, die toegankelijk is. Blijft die tribune daar staan of gaat die, die weer? Ja, uh, die staat er het hele jaar. Die staat alleen tijdens het reese-seizoen. en die wordt, zeg maar, na onze finale op uh, 9 oktober, wordt die, wordt die weer afgebroken. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, het is mooi als dat vol kan. Leuke activiteiten van ja. het circuit, toch? Ik bedoel, ben je racefanaat, dan kun je echt je hart ophalen. Zeker weten. Ja. Dit weekend, maar ook volgende week... dat hebben we nog niet hebben met... Spectaculo Sportivo, dat is van de Alfa Romeo Club... Weekend vol alfa's, ook met races, is ook hartstikke leuk. Er zijn heel veel fans, hè? Heel ja. veel alfa ja, ja. fans. En ja, dus er zijn ook veel mensen afkomen. En dan natuurlijk, ja, dan uh, de week daarna de historic wat toch wel een van onze hoogtepunten op onze kalender is. Ja, daar moet je eigenlijk bij zijn. Ja, daar hoort iedere zijn antwoord erbij. Ja, of je moet in het dorp komen, of je moet naar het circuit, maakt niet uit, maar je moet er wel bij zijn, want het is te mooi om te laten gaan. Nou, Wil je met nog deze iets... wijze woorden denk ik uh, kunnen we wel uh, je veel succes <laughs> ja. wensen. Ja. Nou, dank jullie wel. Leuk om weer even. <lacht> Wil je nog zijn. iets toevoegen? Nee hoor. Nee, ik denk dat we alles. Uh, gezegd. Heel veel hebben kunnen vertellen over inderdaad alle mooie activiteiten dit weekend okay. en over twee weken. En uh, nou, ik hoop echt dat alle zandvoorters niet alleen op het schuur komen kijken... maar ook vooral langs de route bij de parade staan. Ja. Dat we echt een uh, mooi zandvoortsfeest van maken. Want ja. dat is wel zo. Uh, alle mensen die uit vanuit de hele wereld en heel Europa naar zandvoort komen... voor het weekend, juist ja. ook dat feit dat het dat zandvoort zo bij betrokken is... dat maakt ons evenement uh, unieker. Het is voor hun ook de... mooier als ze gezien worden. Ja, En Die mensen is. hebben die auto's natuurlijk, natuurlijk om er zelf ook van mee te kunnen rijden... maar ook om ze te laten zien aan de mensen. Ja. En dat uh, is natuurlijk niks hun mogelijk. trots. Ja, het trots. Ja. En, uh, ja, absoluut. Nou, ja. En laten we hopen op een heel uh, paar veilige weekenden. He? Dat ja, zo is je. dat. Dank je wel. Okay. Nou, veel succes. Succes okay. en uh, tot de <laughs> volgende keer. <laughs> Dag. You find your wings will open Wij zijn weer bij u terug en bij ons aangeschoven is uh, Gert Tonen. Wij hebben, welkom, Gert. Leuk Dankjewel. dat je er bent. We hebben uh, een paar uh, items voor je. De toegankelijkheid van de duinen voor de driewielers en uh, scootmobiels... willen we graag even over hebben. Ja. En daarnaast willen we het ook nog even hebben over de financiën van de reddingsbrigade. Ja. Als dat een goed idee is. Ja, nee, je, uh, nou, Oké, okay, zullen wij beginnen met... Uh, de scootmobiels en de driewielers. Zelf ben je weer helemaal op te klaveren. Dus je hebt hem niet nodig. Nee, nee, nee. nee. Ik, heb hem, <laughs> ik heb hem gelukkig no uh, niet nodig. Nog niet nodig. Ik hoop het ook niet, nooit te krijgen. Hou zo. Maar als je hem wel nodig hebt, dan wil je ook best wel een keer... Ja, nou ja, ja. kijk. Uh, wij uh, werden erop geattendeerd door een, door een lid van de PvdA... die op YouTube een filmpje zag. Ja. Van een mevrouw die probeerde met, uh, zo, met een driewieler... als met een scootmobiel de duinen in uh, te gaan. en uh, dat lukt niet omdat die hekken zo raar geplaatst zijn. Ja. En het rare is... die hekken zijn eigenlijk neergezet... om te voorkomen dat er brommers inrijden. Uh, als je over het visserspad gaat... dan kom je regelmatig gewoon brommers tegen. Dat, is, dat klopt. Dat is uiterst merkwaardig. Ja. <laughs> en, en, uh, dus die kunnen er wel door. Maar uh, door diezelfde hekjes... kunnen dan mensen die, uh, die... op een driewieler of een scootmobiel zijn aangewezen... die kunnen op... Het is niet op alle plekken, maar het is op heel veel plekken zo. Ja. En het, het moet natuurlijk niet zo zijn dat iemand die in Zandvoort Noord woont... eerst helemaal naar, uh, naar de Zandvoortslaan moet rijden... om, net als de mensen van die Unicum, daar wel de duinen in te kunnen. Die moeten gewoon en er weer uit, kunnen. weer terug. Weer terug. Dus ja. dat kan niet. Nee. nee dus, dus, dus, dus, uh, het, dat is heel merkwaardig. Wie dat, ja, Wie dat ik, bedacht heeft. Nou ja, kijk, Het is wel logisch dat men zoiets bedenkt. Want we moeten die brommers daar niet hebben. Maar ik denk dat je dat door maar een keer wat vaker moet gaan handhaven op brommers zodat die gasten in de gaten hebben dat ze daar niet moeten brommen en dat het hek dan gewoon vreer kan. Ga, de die, denk je dat die brommers daar langs uh, of opgaan omdat dat voor hun dan een kortere weg is? Of, of, ja. Uh, ja. ja. Ja, het is kijk als je over het visserspad gaat rijden, dan ben je natuurlijk sneller daar dan dat je bijvoorbeeld over de Zandverslaan gaat of uh, op de zeeweg of de zaan dat, uh, ja, dat is een kortere route. Ja, doorsteken. Ja. ja. Maar het is natuurlijk onzin dat iemand met een brommer uh, zo'n korte route moet gaan, uh, gaat kiezen. Uh, kijk, een fietser kan ik me voorstellen, want die moet, uh, die moet toch lekker trappen. Als een kind school moet, dan uh, is het uh, ja. uh, prettig om die, om die kortere route te rijden. Maar ja, die bronnen moeten eigenlijk gewoon wegblijven. Ja. En, en, die, en, en die paden moeten gewoon open zijn voor mensen met een... Uh... Ja, want wat hebben jullie eraan gedaan uh, nu? Nou, we hebben het college gevraagd uh, om... Uh, want een, een deel is niet van ons. He. Een heel groot gedeelte van al die toegangen is van PWN. Uh, ah. en, en dus, dus het college moet in gesprek met, uh, met PWN. Met dat hebben we aan het college gevraagd. Ga gaan met PWN gaan in gesprek. Om ervoor te zorgen dat die mensen er gewoon de duinen in kunnen. Want die toegangswegen die, uh, waar het dus nu om gaat, dat zijn PWN toegangswegen. Ja, ja, ja, het is uh, PWN gebied. Ja. En dat, uh, dat PWN gebied dat... Uh, daar hebben wij in feite in die zin niks over te vertellen. Nee. Zij bepalen hoe zij, of ze het toegankelijk maken en water. En waarvoor, en, en, waarvoor ja, en, ja. En, uh, en hoe. En dat gesprek, dat heeft al plaatsgevonden? Ik, uh, nee, ik heb van het college nog geen bericht gehad. Nee, nee. maar van niet, nee. Nee, jammer. Want tegen de tijd dat het weer gaat gebeuren, dan uh, weer een <klaar> najaar. Maar, maar je ja. hebt het dus over dat... Ja, ja, ja, jullie zouden graag willen dat ze gaan handhaven daar... Um, als het PWN-gebied is, uh, is het dan wel zo dat uh, de gemeente daar kan handhaven? Dus het, dat is ze... ook, het is op gemeentegrond. Dus ik ga ervan uit dat de gemeente kan handhaven. Maar je zegt het is PWN-grond. Ja, nee, het eigendom is van PWN. Ja, okay. maar het is, kijk, de waterleidingen duinen zijn van de gemeente Amsterdam. Ja. Maar het is ons grondgebied. Ja, oké. Okay. En uh, het als het dus opgetreden moet worden, dan zal dat uh, voor een deel. Er zal het lokaal moeten met. Maar de, de, er zullen ongetwijfeld vaste plekken, of tenminste bekende plekken zijn. waar die brommers dan zeg maar die, die ingang pakken. Ja. Nou, daar zul je dan inderdaad uh, uh, handhavers moeten ja, nou ja, plaatsen. op momenten dat je weet dat ze. Want dat zijn ja. vaak ook vaste tijden, hè? Want het, die brommers die gaan of naar school of, nou, naar, of, werk. of naar werk. Ja. En dus je weet gewoon, dat ja, is goed. de tijd ongeveer dat ze er overheen schuren. Ja. Dus dan moet je daar dus gewoon bij gaan staan. Ja. Maar het probleem is natuurlijk, de handhaven. zoveel hebben we er niet, toch? Nee, maar het is, als je, als je een, een, een aantal keren preventief daarmee bezig gaat... En ja, het is hetzelfde en bon dat Jan en Alleman fietsen Niet over ja, de... waarschuwen, nee, want ja. waarschuwen, daar uh, nee, nee, nee, hebben nee, ze maling aan. Nee. Als nee, als het is hetzelfde doen. wat je ja. ziet op, op, bij, het, bij het Kerkplein. Dat ook iedereen fietst en brond daar. <laughs> en, uh, en, ja. Het is een voetgangersgebied. Een maar ook de auto's hoor. Auto's rijden daar om twee uur ook overheen. Dat, dat, middag, dat gebeurt Terwijl ook. het tot ja. elf uur gewoon uh, ja. laden en lossen is daar. Ja. En, en daarna niet meer. Dat klopt. Dat klopt. En dat is heel vervelend. En het is natuurlijk, natuurlijk want je hebt een beperkt aantal handhavers, dus het is moeilijk om te doen. Maar het neemt niet weg dat je uh, tegelijkertijd wel de verantwoording hebt als gemeente. En dan, nou, dan moet je er toch, uh, toch eens een keertje wat meer aandacht naar besteden. En met het kerkplein is ook, zijn ook een paar keer acties geweest. Uh, maar met alleen waarschuwen kom je er inderdaad niet. Nee hoor. Zelfde de straat. Gisteren ook weer komen twee mensen... Snoeihard vanaf de verkeerde kant die in ja. Altestraat inrijden. in rijden. Ik moet naar links omdat ik een fietser aan de rechterkant wil ontwijken. Ja. Nou, uh, dat ging nog maar net goed. Ja. En dan denk ik, ja, jongens, je mag hier gewoon niet fietsen. Ga weg. Ja, ja. Levensgevaarlijk. Ja, klopt. Klopt. Maar goed. Ja. Maar ik hoop dat er wat mee gaat gebeuren. Ja, dan, uh... precies, want dat, uh, voor, voor uh, driewielers ja. en scootmobils is dit natuurlijk toch... Uh, Fantastisch ja. dat je de duinen in kunt. Ja, natuurlijk. Ik en niet ik... dat je vast komt te zitten in het ja. draaien. Ja. Dat, dat kan niet, toch? Nee, dat kan niet. Of naar de financiën. Ja. En de reddingsbrigade. Ja. En al de verhalen die in de kranten staan en dergelijke. Ja, ik ben me kapot geschrokken. Toen ik dat in de krant las. En, uh... Ik denk met jou heel uh, als Zandvoort. En, en, en, ik en ik begrijp er eigenlijk geen snars van. Want normaal gesproken, als je een nieuwe auto koopt, dan ruil je die andere in toch? Ja. En die nieuwe auto kost... Als die tenminste 1000, nog wat waard en, is. En die, oude, die, die, en die oude auto levert 10.000 op, dus... je ja, eindsom die je moet betalen is 70.000 dan. En ik zeg 80.000, want ja moet ingericht worden. En mm -hmm. Het van die zijn, uh, zijn prachtige auto's, zijn dure auto's... maar belangrijk, voor de veiligheid erg belangrijk. En die moet ook goed ingericht zijn. Nou, dat kost een hoop geld. Maar het is natuurlijk gek dat nu blijkt dat sinds 2005 de reddingsbrigade zelf die auto's die de gemeente gefinancierd heeft... verkocht heeft en het geld op klaarblijkelijk zo lees ik het in de krant... een aparte rekening hebben gezet die helemaal buiten het boek is gehouden. Ja, is, mij, is de reddingsbrigade daarover gevraagd? Hebben we daar iemand over aangesproken hier? Nou, in de, wij als radio? Ik zou het niet... Ik, heb, ik ben het niet ik, tegengekomen. Ik, ik, ik zou dat wel uh, graag willen. Dat iemand dat hier komt vertellen dan. Hoe maar, dat zit. De, um, een, een, een auto wordt dus gefinancierd door de gemeente. Ja. Ook specifiek. De auto. Of is het gewoon een bijdrage waarvan... Nee, nee, de nee, nee, Een auto komt. Nee, nee, nee. nee als je, als je in de, de begroting auto. kijkt. Als je, ja. nou, als je in de begroting van de gemeente kijkt. Dan zie je staan. Uh, Sanford-Sereningsbegrade. Uh, vervanging... Uh, auto, oh, vervanging, was. reddingsboot, vervanging, dit, vervanging, ja. dat. Dus dat. Dan wordt dus mij te gefinancierd. Dan lijkt het mij heel duidelijk dat je inderdaad dan de, het inruilwaarde. dat je die er aftrekt of teruggeeft. Of... Ja. ja, nou ja, wat op ik dus, dus nu. Rekening zet, ja, wat dus blijkt uit dat stuk van, van Wijnand Burger. Uh, is dat hij is in ieder geval ook uh, gevraagd heeft aan de reddingsbrigade. En die uh, hebben tegen hem gezegd. Althans, zo schrijft hij in de krant. Uh, we hebben inmiddels daar met de, met de gemeente contact over gehad... En, uh, en we gaan het nu anders doen. We gaan er nu uh, brandstoftanks voor kopen, twee... en de rest gaat op onze reserve. <lacht> maar ik denk, nee, nee dat gaat helemaal niet op jullie reserve. <lacht> Uh, hoe, hoe kom je erop? Maar ik begrijp ook niet als de gemeente dat zo gedaan zou hebben. Precies. Dat is, dat is mijn vraag. Van, hoe kan dat dan? Want ik ja. bedoel, de gemeente koopt die auto. Dus het lijkt me ook... Nee, nee, nee de zelfverzegingbegaan komt dat. Ja, oké. Okay, maar dat geld komt dus bij Annals, de gemeente vandaan. Ja, de gemeente. He, dat, is een, dat is een aanbetaling van de gemeente. En nu dus. begint er dus iemand te mekkeren. En nou wordt er dus gezegd van... Uh, ja, nee, we doen er wel iets anders mee. Of zo. Ja, maar dat anders mee doen. Uh, daarvan ze, heb ik dus gezegd... Uh, namens Sociaal Standvoort en de Partij van de Arbeid... Uh, nee, dat anders dat gaat, dat gaat de Raad maar besluiten. Want het is geld dat de Raad beschikbaar heeft gesteld. Wij zijn altijd in de veronderstelling geweest... dat, uh, dat de, de financiering bestaat uit de aankoop minus de inruilwaarde. Ik heb in mijn acht jaar wethouderschap dat ook nooit voorbij zien komen... Hè, dat hele verhaal, want het was niet mijn portefeuille... Maar, uh, maar je mag aannemen, als er in een begroting wordt weggeschreven... Uh, die auto kost dus de totaliteit met het inrichten, enzovoort, enzovoort... kost zoveel dat dat dan is, onder aftrek van de ja. inruouwaarde. Ik hoef daar geen specifiek als raad Nee, dat is een ander verhaal. Maar wat ik, wat ik wel bijzonder vind, is dat er überhaupt geld over is gebleven. Dat vind ik al heel raar. Ja. Want het lijkt me namelijk dat je nooit iets overhoudt... maar dat je altijd iets tekort komt. Omdat je een nieuwere auto... je houdt nooit geld over als je een nieuwe auto gaat kopen. kost altijd geld. Ja. Dus ja. hoe kan het dan en dat ze wat niet. Ja, omdat die inruilwaarde niet is verrekend. Ja, ja maar... Het is, de, wij, de gemeente, het is heel simpel. De gemeente heeft dus een bureau neergezet. 80.000 nieuwe auto. Hup, 80.000 naar de reningbegade. Ja, en er gaat 80.000 naar de resigate, en daar En daar komt maar die de auto voor. uiteindelijk voor 70, ik noem maar iets... En die houdt ja, tien over. Want er wordt iets ingeraamd, ja. dus die houdt tien, ja, tien over, over... en die zet die apart berekening. Zoiets. En ja. Ja. Maar, maar het dus verhaal ja, in de krant is dus dat dit besproken is... inmiddels met de gemeente. Dat heb ik uit de krant gelezen, ja. En, en jij als raadslid kan niet naar de gemeente en zeggen van... ik ben toch ook deel van de gemeente, mag ik eens even weten hoe dat zit? Jawel, dat heb ik, ik heb toch een brief geschreven. Ja, kijk, ja, ik heb een uitgebreide brief geschreven met 11, 12, 13 vragen geloof ik. Ja, maar en, nog geen en, antwoord? Nee ik, heb nog, nee, ik heb nog geen antwoord. Want ik denk dat ze zitten nu achter de oren zitten te krabben... van hoe moeten we hiermee omgaan. Uh, en, en, en dat snap ik ook wel. Want het is natuurlijk een hele rare zaak... dat al meer dan tien jaar er geld buiten als het helemaal zo is als het als in het ja, land staat. Precies, he? precies want, er, ja, het, is, want waar, het is natuurlijk nog niet bewezen. Het is niet nee. bewezen. Nou, het blijkt uh, het lijkt. uit de jaarrekening... Uit de jaarrekening uh, in de jaarrekening, zo moet ik het zeggen, staat... Niet, is niet te vinden dat er uh, geld in, in, in die cijfers terecht is gekomen. Dus die rekening... die hebben ze echt buiten de boekhouding omgehad... Dat is op zich natuurlijk ook al een beetje vreemd. Hè? Dat is heel vreemd. Voor zo'n zo openbare uh, uh, situatie. Dat ja. je überhaupt een rekening hebt waar je iets opzij zet. Wat je buiten de boek houdt. Ja. Dan zou je bijna denken, dan verberg je iets. Dat kan niet. Ja. Nou, dat kan niet dus, dus is mijn vraag ook op. Want, want er staat ook in die dat, uh, van uh, dat het uh, wettelijk is toegestaan. Nou, dan wil ik wel eens weten op basis van welke wet dat is toegestaan. Dat ze buiten de uh, boekhouding uh, ja. rekening openen. En het hele rare is ook dat ze ook nog zeggen: uh, van ja, melaar, ze nemen maar nemen. die fondsen, um, daar konden we niet over beschikken, want, de beta want die aankopen zijn niet gedaan met ons geld. Dus over dat geld dat overbleef, dat we is wel op een apart rekening gezet, maar daar konden ze niet over beschikken. Nou, maar hebben ze, ze hebben het vastgezet... gezet. Nee, maar... ik, ik, ik wil trouwens bij deze gelijk de reddingsbrigade uitnodigen. om uh, dit verhaal zoals wij dit hier bespreken. te komen weerleggen en uh, daar iets over te komen zeggen. Dat lijkt me handig. Dat lijkt me ook. Er is een uitnodiging onderweg al. Oké. Okay. Nou, bij deze nog een keer de uitnodiging, want het is altijd horen en wederhoren. Dus wij willen ja. graag horen van de reddingsbrigade. Dat over lijkt me ook heel handig. Hoe zij uh, hier ja. een verklaring voor hebben. Ja. Dat lijkt ja. nou, me prima. Ja. Nou, en maar nog even voort op dat verhaal van die fondsen waar we dan niet aan mogen komen. Ja. Tegelijkertijd zegt dus men. Uh, ja, maar wij hebben dat gebruikt. als bankgarantie. voor btw-vrije aankopen. van strandvoertuigen. Huh? Hoe ik, kan je nou uh, geld dat je niet kunt gebruiken. Ik ben eruit. Ik, uh, ik, ik snap het niet meer. Nee, ik nee, ook <laughs> niet. Uh, nee, ik snap het ook niet. Maar het is natuurlijk heel gek dat je een, uh, ergens een fonds hebt. waarvan je zegt: dat hebben we, hebben we apart gezet. Dat kunnen we niet gebruiken. Ja. Maar tegelijkertijd geld, uh, wordt dat gebruikt als, als bankgarantie... Ja. voor btw-vrije aankoop van standmaterialen. Heel vreemd. Jij snapt het ook niet? Nee, ik begrijp het ook niet meer. Maar goed, ik ben, ik ben boekhoudkundig ik helemaal op, niet... Uh, ik ook niet. Helemaal strak Ik zeg het ik zeg maar... niet, uh, als onderpand voor een bankgarantie. Zo moet ik het zeggen. Ja, maar lijkt me ook niet helemaal oké okay ja. wel. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Uh, nou ja, kijk, en ik ben ook erg benieuwd naar de beantwoording... door het college van B&W. Want uh, ja, die, die, die, die zal toch aan de gemeenteraad ook verantwoording moeten afleggen. Uh, met name over die laatste stap. En w wat, ik, wat ik, er gebeurd ik, is. Ik, ik ga er, er voetstoots vanuit dat vanaf 2005 er niemand binnen het gemeentehuis op de hoogte was. Nee. Ja, we, we moeten er ook vanuit gaan dat er geen kwade wil en geen kwade opzet is. Alleen het is wat onhandig. Uh, gedaan. En misschien ook onhandig uitgelegd. Het kan, kan best zijn dat, dat de verklaring heel wat simpeler en eenvoudiger is dan wat wij zeg maar in onze gedachten hebben. Maar, of wettelijk gezien. Of wettelijk gezien of ook, maar prima, ja. daar mogen ze dan over komen praten. Uh, wij moeten stoppen, want anders ja. krijgen we ruzie met uh, Thomas. Uh, Gert, dank je wel <lacht> voor je komst. En ik klaar, hoop dank. dat ja, dit dank. een gevolg, vervolg heeft, zodat we wat meer duidelijkheid krijgen, of via de gemeente, of via de reddingsbrigade. Maar oh. uh, dit is nog niet klaar. Lijkt mij. Nee, nee, ik hoop het ook. En, en, en ik hoop dat het, uh, dat het allemaal eigenlijk uh, goed terecht komt. Ja. niemand is erbij betrokken. Nee, gebaan. nee, is niemand bij betrokken. Belang... En de veiligheid van onze badgasten en van onze eigen inwoners is natuurlijk uh, het belangrijkste wat er is. Dus die, die ZTB heeft een, heeft een hele schone taak en een belangrijke taak. En het is te hopen dat hier. Uh, Misschien een foutje gemaakt is. Ja, kan nou ja, worden. Ze mogen erover komen praten. Maar het is, op dit moment we. is het nog een pijnlijke affaire. Gaan okay. we vooralsnog even. Dank je wel voor je komst Ik dank voor de uitleg. Yes. Dag gedaan. Goed weekend. En, uh, jullie ook een fijn weekend. Dank. Weer terug, ik zie het rode lampje branden. Dankjewel, Thomas. Uh, wat een lekker muziekje was dat trouwens? Ja. Even uh, ook, uh, dank uh, Thomas Is Thomas er wel? Ik zie hem ja, ja. De... ja, nee. ja. <laughs> <laughs> nou, we gaan niet flauw doen. Ja, okay. uh, goedemorgen, Roy. Goedemorgen, De Buring is bij ons uh, aangeschoven en uh, we gaan het hebben over de Jutters kofferbak. Markt op 28 augustus. En er zijn nog wat andere dagen ook uh, die er aankomen. Ja. En je hebt ook nog een klein primeurtje, heb ik net gehoord. Ja. Dus brand los. Ja, de -Kofferbak het Kofferbakmarkt begint nu wel een beetje een begrip te worden. in Want we bestaan nu vier jaar. En in vier jaar tijd ja, is het wel uitgegroeid tot een evenement... waar iedereen eigenlijk op zit te wachten. Dat heb ik wel gemerkt. En, ik heb er zelf uh, twee keer gestaan. En ik moet zeggen, het is een feestje. Het, het is echt een hele gezellige, knusse markt. Mensen dat ze hierheen komen aanrijden die nog nooit zijn geweest... die denken van nou, is dit alles in het begin? En dan als ze wegrijden denken ze van nou... oké, okay, ik heb niet heel veel, of ik heb wel wat verkocht... maar bij andere grote markt verdien ik meer... maar ik heb het wel heel gezellig ja. gehad. En dat ja. is ook wel fijn om te horen. En je hebt er natuurlijk uitschieters tussen zitten. Het is ook helemaal hoe je jezelf presenteert op zo'n markt. Ja. Uh, om dingen te verkopen. Hoor. Dat heb ik ook de afgelopen jaren gemerkt, want ik sta zelf ook... om het ook een beetje een graadmeter te hebben... van wat mensen mij vertellen. Ik, ik, ik vind alleen wel persoonlijk... Hè, dat, ja. dat er, er moet niet veel commercieel uh, nee, spul moet zijn. Want dat, dat vind ik jammer, want dan krijg je weer... Uh, ja, dan krijg je toch een andere sfeer. Het is ook niet leuk voor de mensen die hun kofferbak... en die dus de spulletjes uit huis uh, meenemen... om nou, dat daar te verkopen... dat er iemand daar professioneel staat te verkopen. Want ja, dan gaat daar het geld naartoe... en dan hebben ze sen, ja, geen centjes meer over... het wezen van een kofferbak. Nee, precies. Het nee, nee, ja, gebeurt ook zo min mogelijk, hoor. En soms heb je er wel eentje tussen zitten. Ja, en dan, dan is dat zo. Hoe kun je dat voorkomen? Is er je doorheen kan, geslipt dan? Ja, of er doorheen geslipt, maar ook... Uh, hoe ze zich inderdaad presenteren van het is... ik wil uh, jou aanmelden, bedoel je? Ja, ze melden zich altijd aan. als ja, maar iedereen. ze zich aanmelden dan, wordt dan... Ja, er wordt dan een klein... Ja, er wordt dan gevraagd altijd wat je verkoopt. En van de meeste mensen weet ik nu wel wat ze verkopen. Maar ja, nieuwe mensen vraag ik dan toch altijd ook even aan de telefoon. En um, ja, en dan, uh, dan zeggen ze vaak uh, wat ze verkopen. En ja, dat klinkt dan niet als uh, professioneel spul... Maar ik moet ook eerlijk zeggen... de professionele spullen hier in Zandvoort... worden ook niet altijd geaccepteerd, hoor. En, uh, en, door... en door, de verk door de kopers, om het zo maar te zeggen. En dan mensen vinden het toch leuk om bij een huistuin... een keukenvrouwtje met respect ja. uh, iets leuks te kopen... dan bij een uh, professionele verkoper tijdens een markt. Ja, ja, mm. ja. Dus dat is, dat, is wel, uh, dat is wel waar. En uh, ja, er wordt wel altijd over nagedacht. En er wordt altijd naar gekeken dat dat niet, uh, niet gebeurt. En uh, ja en Soms loopt er inderdaad iemand rond die dat wel is. Maar in het meeste geval gebeurt het niet. Nou. En jij hebt het twee keer uh, Ik gedaan? heb het twee keer gestaan, ja. Eén keer uh, met mijn zoon en één keer met mijn zuster. En uh, beide vonden het uh, eerst een beetje zo van... oh ja, het zal wel, weet je wel. Ik kom je wel helpen, zo. Nou. Maar uiteindelijk hebben ze gewoon een topdag gehad. Heeft ook wel een beetje van het weer afgehangen ja. toen. Want het was toen echt prachtig weer. En ja... Als het mooi weer is, dan, dan is het ook een heel andere ja, sfeer natuurlijk. Daar is alles wel leuk. Daar ja, is ja. alles leuk, dat ja. klopt. Maar, maar het is, het is gewoon, uh, ja, het is gewoon leuk. Het is een beetje dolle, weet je wel. Je, ja. je, je, je, beetje, beetje kleppen, beetje oude horen met mensen en, uh, je Lekker je spullen kwijtraken. En, nou ja, dat ook. Maar het, is, het is vaak meer de gein van, van ja. dingen. Weet je, dingen die dan voor jou misschien wel belangrijk zijn geweest. Daar kijkt iemand anders natuurlijk heel anders tegenaan. En uh, ja, die willen er dan iets van... Ja, wat kost dat? Nou, uh, nou uh, een euro, een euro. Dat is wel heel duur hoor, dit weet je <laughs> wel. Ja, je, misschien... je krijgt fantastische uh, gesprekken. 50, ja, je, je krijgt hele leuke ja, gesprekken. Dat heel is heel sociaal ja, het is een sociaal gebeuren ja, inderdaad. Dus inderdaad. En, en wat het gewoon zo leuk maakt... We zijn nu vier jaar bezig. Ik weet dat de eerste markt... Ik wist totaal niet wat ik ervan kon verwachten. En ook de mensen niet... En ik was natuurlijk ook ongeveer vier jaar jonger... en dus sta je ook wat minder steviger in je schoenen. En uh, maar ja, dat, dat was echt een markt dat ik dacht van... nou, moet ik dit vaker gaan doen? Ik heb er geen zin in. Oh, ja. En toen had ik uh, met uh, Shaila van Shaila's Broodjes... Uh, toen de tijd die op het Gasselsplein zat... Oh, ja. die kwam met dat idee, kofferbakmarkt. En, uh, oh, het is van haar gekomen. Het idee, idee is van haar gekomen. En oh, toen dacht leuk. ik ook van, pff, kofferbakmarkt, nou, moeten we dat nou echt gaan doen... En toen ben ik het gewoon toch gaan doen. Ook een beetje om haar te steunen. Om mensen op dat gasgasplein, want het is toch wel mijn pleintje. Ja. Um, ja, en toen stond het tweede jaar echt de maar als een huis gewoon. En ja, want het is waanzinnig populair ergens ja, in, in de januari. rest van Nederland. En Engeland bijvoorbeeld. Ja. Nou, die, die leeft daarop. Er is ieder weekend wel ergens. Een ja, en in Frankrijk ook. Bijvoorbeeld, ja. we zijn naar Frankrijk gegaan... en er zijn, uh, ja. in één regio zijn er echt zes, zeven markten. Exact. En al die toeristen gaan markt lopen. Ja, en, dat, en dat vinden dat dus hier ook heel erg leuk? En dat gebeurt hier als het, ook. Ja. Nou, hoor, als er in Haarlem een markt is, zal ik hem niet... Uh, uh, maar uh, we hebben net 27 uh, besproken uh, voor het praatje. Ja. De komende markt is op 28. Uh, ja, nee, 28. Ja, ja, ja want uh, wat, um, als je in de Potgietenstraat... is er natuurlijk ook markt het komende weekend. Ja. Rommelmarkt. Ja. En ja, ik wilde daar niet tegen op boksen. Maar... En ik vind het gewoon leuk om iedereen de kans te geven... om ook bij ons te komen kijken en staan. Dus ik dacht van nou... Ik heb mijn gemeente opgeweld. Ik zeg Kan mijn vergunning alsjeblieft omgezet worden naar de volgende dag? Want ja, want het is het ook is jaar voor mij. Uh, ja. dit weekend. Ja. Dus uh, nee, de, dat is toen van de 17e naar de 28e. Dus is plaats van zaterdag naar zondag verplaatst. En ik denk dat dat wel heel erg handig is geweest. Nou, en, uh, volgens mij ook. Ja, ja. En dan had je nog een extra datum. Uh, ja, nou, dat ja, dat is de primeurtje. primeur. Want uh, er komt een gelu geluksroute in Zandvoort. Ja, daar hebben uh, we ook iemand van in de uitzending ja. gehad. Hè? Twee weken geleden was dat heel uh, ja, ja, uh, leuk. Gina gaat dat organiseren. Ik vind het een heel leuk initiatief. Ik ben ervoor gebeld. Specifiek want ik had er nog niet van gehoord. En um, toen uh, zei ja, ze het zo van... Ja, jij organiseert die kofferbakmarkt. Ik zeg uh, ja. En toen dacht ik van, ja, ik snapte niet helemaal wat ze in principe bedoelden. Wat daar gelukkig van uh, was. Ja, maar later, later insteek, wat ik heb er meteen gebeld... toen ik het te horen kreeg dat ze dat graag wilden, En over over nagedacht, en even gegoogeld. Ik dacht van, nou, dat is een heel leuk evenement voor Zandvoort. Ja. Een geluksroute, nou, waar word je gelukkig van? Nou, van shoppen, van kijken naar leuke prulletjes. Ja. Maar ook van ruilen. Ja. Dus wat we gaan doen, op 10 en 11 uh, september... We zouden eigenlijk alleen 11 september doen, in Kofferbakmarkt, maar we doen het pakken 10 erbij. En uh, die twee dagen gaan we de geluksroute route Kofferbakmarkt doen. Hetzelfde, op hetzelfde plein, het Groep het Gassersplein. Het enige element er is: een plekje kost 15 euro. Dat is, de, dat is altijd met de markt. En, um, maar het leuke is, op dit moment is, is het de bedoeling dat er geruild gaat worden onderling. Dus heb je hebt een prulletje, en wil je eens voor een ander prulletje ruilen, dan kan dat. Ja. En dat element willen we er voor die geluksroute in zetten. En dan, iedereen krijgt van tevoren ook een briefje, leukkeurig. En dan uh, gaan we tijdens die geluksroute dat doen op 10 en 11 september. Nou, helemaal leuk. Ja, dus op de -markt -markt -markt -markt -markt -markt. Ja, Ik sta altijd open voor nieuwe dingen met de kofferbakmarkt, het is dus altijd leuk ja. om... Uh, om mee te spelen. Hey, en, en houdt het dan op uh, voorlopig? Is het, september is wel de laatste keer. Want vorig jaar heb, zou ik hem in oktober doen. Het, en toevallig was dat weekend hartstikke mooi weer. het eerste weekend van oktober. En uh, ja, dan is het een keuze. Ga je het dan wel doen of niet doen? Maar september wordt echt de laatste keer. Maar het grappige nog van het verhaal is... dat in januari bellen mensen al mij op... van rooi mijn eerste kofferbakmarkt. Nou, ik kan dat nu vertellen. Vanaf nu gaan we dat altijd instellen. 5 mei, tijdens het 5 mei-festival op het Gastelsplein... is altijd de eerste kofferbakmarkt. Oké. Okay. En daarna de hele zomer weer tot... Zeg ja, maar, en nou, volgend jaar trekken we hem ook gewoon door. normaal Nu, nu hadden we voor de toeristenmarkt gezegd... van nou, we doen hem dit jaar niet uh, in, uh, in juli. Maar volgend jaar is hij ook gewoon weer in juli. Want mensen missen het dan wel. Want dan is het gestructureerd vijf keer. En dat vinden mensen leuk om ja. te weten wanneer de kofferbakmarkt is. Oké. Okay. Ja. Nou, helemaal goed. Dus uh, wat wat ga je nog meer doen? Want je bent natuurlijk uh, een bezig uh, bij uh, in te organiseren. Uh, ja, wat ik meer ga doen, um, dat is uh, eigenlijk nog een beetje een verrassing, want ik ben bezig met nu Probeer om met, een scoop te krijgen. Dat met, begrijp je wel. Hè? <laughs> nou, ik kan je vertellen, ik ben bezig voor uh, op de eerste week van oktober. Ik noem hem al wel, maar een beetje voor mijn beurt, maar um, dan ga ik een, een boerenmarkt organiseren. Leuk. Ja, ik, en dan vol, vanaf volgend jaar in september... worden er dan drie thema-markten georganiseerd. Okay. Maar dit jaar is dat dan alleen de boerenmarkt. En dan gaan we kijken hoe dat loopt. Net als nu dan de pilot met de toeristenmarkt. Maar we dan ook uh, geitjes en... Uh, Daar lommetjes. zijn we wel mee bezig. Dus we zijn nu aan het kijken, een, een samenwerking aan het creëren... met centerparks te kijken of we hun, hun boerderij... Uh, beesten kunnen, uh, kunnen halen. krijgen. Ja. Ik heb een mail gestuurd, een tijdje terug. Het, het gaat, gaat helemaal door. in de quarter, dat weet ik nu al. Ja, ik voel het. <laughs> en en, en, en met, met producten van de boerderij... zelfgemaakte producten... Ja. inderdaad, eigenlijk een beetje biologische markt. Ja. Maar... Niet, niet helemaal. Met een nee, okay. ja En dan, ja. als je dat roept... komt er meteen in het zandvoort. Ja, Roy, kan jij dan niet die... Uh, die uh, hoe heet het, organiseren op donderdag? Die, uh, ja, ja, ja. Uh, die biologische Bi markt oh. in elke week. Ja, ik zeg, hartstikke leuk. En ik zou het best wel willen. Maar je moet eerst maar die standhouders krijgen... en tevreden houden. Ja, halen. precies. En, dan het is, dat dan gaat moet het, niet zomaar. Dat moet wel goed zijn. Ja, precies. Dus, uh, ik uh, geloof dat wij uh, heel voorzichtig uh, moeten stoppen... Ja, Eén klein ding. Ja. Want hoe mensen zich op moeten geven voor de kofferbakmarkt is wel belangrijk. E-mail: kofferbakmarkt. Zandvoort, apelstaatje gmail.com of 06 1942 7070 Oké. Okay. Dat is een makkelijke, 1942. Ja, 70, en weet je en, die hebt ja. ook een website, toch? Uh, ja, gewoon uh, wwwonair Precies, en L. daar staat namelijk ook alles op. Dus als ja. je onair uh, googelt, dan kom je vanzelf uh, ergens bij jou zeker uit. Weten. En dan vind je ook alle informatie. Zeker weten, dankjewel Nio, voor jullie tijd. Graag gedaan. En uh, veel, we hebben een muziekje, hè. succes. Succes, ja. Dankjewel. Dat zeker.